Het minister van Volksgezondheid was tegenstander van de samenwerking met de PVV en stapte in september 2010 op als Kamerlid na een crisis in de CDA-fractie. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zegt dat de Syrische regering zich niet aan het vredesplan houdt. Volgens hem zijn troepen en zware wapens bij de steden niet teruggetrokken. De secretaris-generaal blijft diep verontrust door de voortdurende aanwezigheid van zware wapens, militaire uitrusting en het leger in bevolkingscentra, zoals gerapporteerd door VN-waarnemers. Dat liet Ban in een verklaring weten. Hij eist dat Syrië zo snel mogelijk de gemaakte afspraken nakomt.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 Atletico Madrid en Atletique Bilbao hebben de finale gehaald van de Europa League. Atletico Madrid won de uitwedstrijd tegen Valencia met 1-0. En Atletique Bilbao won thuis met 3-1 van Sporting Portugal. Dan het weer. Vannacht wolkenvelden. Het wordt een graad of 8. Overdag eerst zon, later stapelwolken, maar op de meeste plaatsen droog. En het wordt ongeveer 16 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is de verkeersinformatie. Eh, het gaat over de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar staat tussen Reewijk en Nieuwebrug twee kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Op tafel ligt het boek van Rutger Klaas, Het Huis van de Vrijheid. Een politieke filosofie voor vandaag. Het liberale gedachtegoed, denken uit, als, je het, als je het vrijheidsbegrip, het autonomie-ideaal, echt te harte neemt. wat moet je dan doen in de samenleving? Hoe moet je opereren? Waar moet je voor kiezen? In, in welke kwestie dan ook: bij de opvoeding, in het onderwijs, als het gaat om integratie of immigratie. Um dan wijst hij wel een beetje de weg en dan consistent. Dus het is een soort pad door de chaos van de politiek heen. Die politiek die heeft moeten leren vanuit de oude tegenstellingen... ook hele nieuwe kwesties aan de orde te stellen... en dat allemaal in te incorporeren. Nou, Dat blijkt niet altijd even, even eenvoudig te zijn. Het debat van vanavond over dat plotseling gesloten akkoord... waarin toch weer 14 miljoen bezuinigd wordt... en opeens partners bleken mee te werken. Dat is daar wel weer een voorbeeld van. 14 miljard, zat zei ik. Miljoen, toch? Ja, ik zei, ja. nee, het is 14 miljard. Ja, ja nee, nee, laat dat, laat dat <laughs> duidelijk zijn. Nee, we gaan het voelen in de portemonnee. Um, goed, over groei hebben we het gehad. Rutger, wat mij betreft mogen luisteraars hè, kwesties <coughs> aan de orde stellen. Het, het mooiste is als u vertelt waarin u zich beknot voelt door de overheid, waarin u zich door de, in uw vrijheid voelt aangetast. Als u dat aan de lijf ondervindt en daar iets over kan vertellen, is dat mooi. 0800 1121, dat is het goede telefoonnummer. Maar u kunt u ook vertellen waar u vindt dat de overheid veel meer zou moeten ingrijpen. Beperkingen zou moeten opleggen aan de vrijheid. En dan kunnen we kijken of het allemaal proefondervindelijk duidelijk gemaakt kan worden. Remco, goedenacht. Goedenacht, met Remco. Ja, hallo. Hi. Wat wil je vragen of vertellen? Uh, nou, er werd gevraagd om uh, waar je in beknot voelde, zeg ja, maar. Ja. Uh, ik ben vrachtwagen, hè? En ik voel me nogal beknopt in mijn mogen werken. Je mogen werken? Ja. Oh. Uh, ze hebben sinds twee jaar hebben ze de 48-uurige werkweek uh, ingesteld. Ja. In, de, uh, in de transportbusiness, zeg maar. Uh, vroeger mocht je uh, op wat regels na, natuurlijk, en je rijtijdenwet. Uh, mocht je zoveel werken als je wou. En dat hebben ze nu aan banden gelegd. Dus dat betekent dat ik uh, 48 uur per week mag werken. Uh, en dat moet dan uitgesmeerd zijn over drie maanden. Uh, maar dat hindert je nogal, als je nou een, een uitgave hebt aan huis... ...dus er is iets kapot gegaan, iets duurs... Ja. ...en je zegt van nou, vroeger zei je van ik ga even een paar maandjes wat harder werken... Ja. En dan kunnen we even wat geld bij elkaar leggen voor dat nieuwe ding te kopen, dat zeg snap, maar. snap ik wel. Een uh, wasmachine of weet ik veel wat. Of, uh, Want jij bent, jij bent in staat om uh, hoeveel uren per week te, te draaien als je, net, als je vrij was? Wat zou je dan willen uh, doen? Mag, uh, ik mag 15 uur per dag werken. 15? Waarvan, uh, ja, en uh, dat gebeurt ook elke dag. Uh, waarvan, uh, zeg maar, vergemiddeld 9 tot 10 uur uh, rijden is. Oké. Okay. Dus er zit ook laaien, lossen bij en... Ja. Maar dat is dus uh, één week. Maar je zal zelf uitrekenen, als dat over zes dagen, je mag niet zeven dagen werken, je mag maar zes dagen werken. Dus er zit één verplichte rustdag bij. Ja. Uh, dat doe je twee maanden, zeg maar. En dan zit je een maand thuis, want dan zit je aan je 3 x uur. Ja, keer ja snap ik wel. Ja, dus dan zit, je, dan zit je een maand zit je thuis. Nou ja, dat kost je dus uh, gemiddeld zo'n zo 300 euro uh, per week, wat je dus niet verdient. Ja. Ja, dus dan, dan, dan haal je haal je winst die je in die twee maanden gemaakt hebt, haal je er dus in je derde maand, haal ja. je eruit en je dus thuis zit. Belachelijke overheidsbemoeienis. Ja, en het is niet eens van Nederland, want het is een, het is een Franse wet. Kijk, het is gedaan voor, voor, de, voor de, de... De reden waarom het gedaan is voor de gezondheid van de chauffeur, hm. zeg maar. Maar heb je lak en, aan. En tot, ja, een beetje. Ik ben nog jong en zo. Hoe, en hoe is, oud ben je? Het, het, hoe oud ik ben 32. Ja. Dus ik vind dat nog jong, eigenlijk. Ja, dat, ben... en, en, en, ja. Ja. dat vind ik ook en, wel hoor. Je uh... kijkt wel eens tegen een stootje. Ja, en het, en het is natuurlijk ook om te voorkomen van verkeersongelukken. Kijk, ja. ik snap ja. wel dat het gedaan wordt. Alleen, je, je vangt niks meer op. Ja. Kijk, het was ook nog wel eens. we deden we het ook nog wel eens als je nou een huis wou kopen, en je had al een contract om een bepaalde tijd. We deden het ook nog wel eens, drie, vier maanden, uh, even je helemaal uit de naad werken. Ja. Want dan kwam je met je papieren naar de. naar de, de bank. Naar de bank toe. En dan zei je, kijk, hè, dit verdien ik. <laughs> en daar wil ik een huis op kopen. Ja, nee. En dat ja. was dan, dan moest je dan drie maanden, vier maanden, of weet ik veel, net afhankelijk van wat je wou doen. Moest je je, je bankafschriften meenemen. En dan kon je wat kopen. En dan, kon je wat kopen. Ja. dan kon je wat interessants kopen. Ja, dat kijk, kan niet ik mee. heb. Mijn... Ja, dat kan niet meer. Maar ik ben heel benieuwd hoe Rutger Klaassen, mijn gast, hierop reageert. Wat hij daarvan vindt. Ben jij, ben, jij, ben jij er ook een beetje benieuwd naar? Ja, eigenlijk wel. Ja, <laughs> ja Rutger. Wat is dit? Te veel overheidsmoeienis? Nou, ja, kan ik zo niet zeggen. Kijk, ik zou wel eens willen weten hoeveel, hoeveel ongelukken er gebeuren. En hoeveel ongelukken er dan minder gebeuren nu, uh, door die nieuwe regels. Ja. Maar als ik je goed begrijp, dan is eigenlijk de nieuwe regel... zelfs helemaal niet zo heel erg slim vanuit het perspectief van de overheid. Want... Je kunt dus gewoon twee maanden net zo lang werken, net zoveel uren per dag... en net zozeer aan het eind van de dag dus helemaal kapot zijn... en op, bij het stuur in slaap vallen, en dan een maand vrij zijn. Je zou dus eigenlijk dan moeten zeggen, je moet het per dag doen. Dat je per ja, dag niet te veel uren maakt. Ja, dat zou, dat zou logisch zijn. En als je naar de, de, de statistieken kijkt een beetje... Dan valt het vooral op, en dan wil ik even niet naar de PGV toe gaan met het Oostblokmeldpunt. Maar als je ziet hoeveel vrachtwagens ongelukken krijgen en hoeveel verhouding daarvan Oostblokken zijn of Russen. Of, ja, hè? maar zijn er andere dat regels is dan? Wekkend. Wij hebben de, de, de, de beste prestatie uh, als chauffeurs en de beste opleiding van, van, van, van de, ja, in ieder geval van Europa. Ja, en dan wordt er vanuit Frankrijk gezegd van we willen die wetten doorhebben. En dat, ja, voor ons is dat dan vanuit Brussel. Maar het is niet eens nergens, want het slaat nergens op. Want we hebben al een chauffeurstekort. Ja. Maar nu ga je dus zeggen, van de chauffeur mag niet zoveel meer werken als dat hij ervoor deed. Dus we hebben meer chauffeurs nodig ja. om het werk aan te kunnen. En die chauffeurs zijn er niet. Dus, dus je hebt een tekort, geloof ik, nou, van 5000 chauffeurs in Nederland. Nou, met deze regel maak je er dus nog meer van. Hmm. Maar dan moet je goede loononderhandelingen kunnen doen met zo'n nou tekort. Ja, en het is... En het is en ik dacht altijd, ja, Nederland is een, is een arbeidersvolk. Ja. En op deze manier... Kappers dus eigenlijk in je werkzaamheden ja. en, en ik vind in je vrijheid. Heb jij wel eens, um, als, je, als je doorgaat, als je doorhaalt, um, heb je wel eens, ga je wel eens over te ver? Wat bedoelt u? Nou, dat je jezelf of andere weggebruikers in gevaar brengt omdat je dan toch te veel van jezelf eist. Ik moet wel, ik moet wel eerlijk toegeven dat het wel is en vooral voor jonge chauffeurs. Dus, dus dan praat ik over de eerste drie, vier, vijf jaar dat ik chauffeur was. Ik ben nu veertien jaar chauffeur, zeg maar. Ja. Uh, Zegt het goed? Nee, nee, nee. Uh, 12 jaar, sorry. Ja. Uh, dan verkijk je nog wel eens. Dus dan, dan ken je de, de signalen van je lichaam nog niet. Uh, om daarop te kunnen anticiperen. Nu voel je het aankomen. Nu knip je het drie keer te veel. Uh, of je, je, ja. je, je, je loopt okay. een beetje te suffen. Wat heel goed werkt, is dat je een beetje terug in de tijd gaat denken en denken van, wat heb ik net gezien? Als je dat niet meer weet, dus als je niet meer weet wat voor kleur auto er net achter je okay. stond, dan ben je dus te moe. Nou, dan moet je gaan slapen, maar Ru ik, heb, ik heb wel eens, oh, sorry. Ja, nee, ik, precies. Uh, je, wou, wou je zeggen, ik heb wel eens? Je hebt wel eens? Nou, ik, ik heb wel eens gehad dat ik dus echt uh, te gumminekken zat. Dus echt met je, met je hoofd weg zat te dommelen, zeg maar. En dat ik achteraf zoiets had van, hé, hey, dat had wel eens fataal kunnen wezen. Ja. Maar ja, dat, dat is heeft... net wat, wat die meneer net zegt, van als jij dat allemaal in één maand of twee maanden propt, in het hoogseizoen zeg maar, in de bouwvak, ja dan, dan, dan werken die regels dus inderdaad niet. Nee, maar nou, dan heb ik de vraag aan, aan Rutger nu van, heeft de overheid de taak om chauffeurs tegen zichzelf te beschermen? Ja, ik denk het wel, maar niet alleen tegen zichzelf, tegen de andere weggebruikers. Ja, dat met name. Hè? Hè, kijk, ik, bedoel, ik weet niet of deze regel nu dus slim is, omdat ja. je dus... Volgens mij gaat het om per dag, want het gaat om ja. per dag dat mensen fit zijn of niet fit zijn. Maar dus het is een domme regel eigenlijk. Ja, ja maar dat je op zichzelf een regel zegt van nou, iemand moet wel fit zijn. Ik herinner ja. bijvoorbeeld op de wintersport. Hè. Dan ga je met zo'n bus en dan zijn er altijd twee chauffeurs die moeten afwisselen. Dan moeten anderen gaan slapen in het, in het vooronder van de bus. Nou, lijkt me heel verstandig. Dus ik ja. weet niet precies wat de regel zou moeten zijn. Hoeveel uur dat moet zijn. Misschien zou je een andere regel ja. moeten hebben voor jonge chauffeurs dan voor oude. Of weet ik wat. Maar het belang is niet alleen dat van de chauffeur. Denk aan dat ongeluk. Dat was een ja, Belgische in... touringcar onlangs. Hè. ja. ja. Uh, het belang is van de weggebruiker uh, die ook kan verongelukken daardoor. Ja, want dan, dan, dan is het een bedreiging van de auto. Want zo formuleer je dat vaak: ja. dan is het een bedreiging van de autonomie van de anderen. Ja, van de, anderen, en, ja. En de overheid heeft de taak om, om de autonomie van de anderen te beschermen. Ja. Ook, ja. ja, maar hier zie je wel een heel mooi voorbeeld van dat het altijd heel moeilijk is om regel te maken die voor iedereen echt past. Ja, dus je zou kunnen zeggen: ja, voor sommigen zou je zo'n regel moeten hebben, maar voor andere vrachtwagenchauffeurs, nee, die kunnen het beter, hè? Zoals je net beschrijft, uh, van die technieken van hoe je zelf wakker houdt. Dus ja, eigenlijk zou het voor diegene de regel niet hoeven gelden. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Je moet een regel voor iedereen maken. En daar vallen dan sommige mensen dan, ja, uh, ja die, vallen, die worden dan onnodig betutteld voor hun gevoel. ...omdat de anderen die regel wel nodig hebben. Remco. Ja, maar die, die regel is er eigenlijk al, even heel kort nog: die ja. regel is er voor 50 plussers Dus als jij 50 geweest bent. Ja. Dan is er wel dat je heel veel mag weigeren als chauffeur. Okay. Dus uh, je mag, dat is vanaf de vakbond, is dat ik zo geregeld. Als jij 50 geweest bent, mogen ze jou niet meer dwingen om nachtdienst te draaien, bijvoorbeeld. Of om, uh, ja, je krijgt ook meer uh, vakantiedagen, maar dat is geloof ik algemeen in Nederland. Hè? Dus naarmate je ouder wordt heb je meer vakantiedagen hebt, dus je kan meer rust pakken. Dus, maar ja, het is maar net ho ho ho hoe ver je zelf wil gaan. En okay. ja, ik ben nog jong en ik wil hard werken. Dus ik, ik zou zeggen, Remco, ga, er maar nog, ga daar dan in ieder geval mee door. Want dat is, ja. dat is je eigen vrije keuze. Dat nou. is jouw autonomie. Ik dank je in ieder geval hartelijk. Graag gedaan. En een goede reis nog. nog. Ja, dank Ja, dankjewel. Dag. Dag. Mevrouw Ummels. Ja, um, Annemie. Annemie. Annemie, hallo. Um, ik heb helaas het voorgesprek uh, niet gehoord. Nee? Maar het thema oh. vrijheid, beperking, ja. je eigen vrijheid beperkt worden. Ja. En de overheid, dat spreekt mij... Uh, Heel erg aan. En ik heb mij uh, de laatste jaren, uh, naarmate ik uh, ouder word... Uh, steeds vaker afgevraagd... wat heb ik eigenlijk nog gemeen met mijn overheid? Uh, toen uh, de nu zojuist gevallen regering aantrad, toen dacht ik, wat heb ik nu gemeen met dat stelletje Blaaskaken? Want zo kwam het op mij over. Ja. Ik vond het totaal onbegrijpelijk... Ik heb met heel veel uh, spanning gevolgd het congres van het CDA. En ik heb daar heel erg goed geluisterd naar de woorden van Heesh Balin. En toen dacht ik, oh mijn hemel, maar nu gebeurt het dus toch. En ik heb uh, met stijgende verontwaardiging gevolgd... wat zij in Nederland ontketend hebben. Hoe groepen mensen tegenover elkaar gezet werden. Hoe de hebzucht... ...en het eigen belang... ...en het individualisme hoogtijd vierde... ...terwijl ik in mijn leven... Uh, ...op de eerste plaats door mijn ouders... ...ik ben nu zelf 72... ...maar door mijn ouders geleerd heb... ...dat je niets bent zonder anderen... ...dat je altijd de plicht hebt... ...ik ben heel erg degelijk... ...katholiek opgevoed in een... onderwijzersgezin. Uh, ...maar ik heb echt altijd geleerd... geleerd in de gemeenschap... ...dat je de plicht hebt om je naasten te helpen. En je naasten, dat zijn is niet alleen je eigen familie... maar dat kan ook in tijden van nood uh, zijn... mensen die bedreigd worden in hun naakte bestaan. En wat ik in Nederland nu heb meegemaakt... de laatste jaren heeft mij zeer aangegrepen. Uh, het toppunt van individualisme... en het wettelijk legaal maken van het willen jagen op illegalen. Noem maar eens wat. Dat ja. was een van de, van de punten die uh, deze coalitie uh, waar wilde maken. En er moest dan zo'n meneer Leers, die en nog een brave burgemeester was in Limburg, die moest daar aan meedoen en die moest daar Europa voor op de knieën krijgen. Dat is ook zijn eigen vrije keuze, hoor, geloof ik. Hij moest, u zegt hij moest, maar dat heeft hij toch zelf uh, voor heeft, gekozen? Hij heeft zich gebonden aan een coalitie ja. die gemaakt werd door wat in mijn ogen uh, overkwam als een stelletje korballen. Ja. Die met veel brani ons eens even zou gaan vertellen hoe ze Nederland zouden gaan verbouwen... en zouden verlossen van allerlei, uh, ja, uh, links, uh, linkse denkpatronen. Annemie, de is, het, is het de invloed van de overheid hier of is dat iets wat in de samenleving speelt? Nou, ik denk echt dat het uh, een groepje... Jonge mannen is geweest die hun kans geven. Het waren niet per ongeluk. Uh, maar jonge mannen in de overheid bedoel je? In de regering? Uh, uh, ja, ja, okay. Die de kans geven ge ge ge om macht naar zich toe te halen. En onvrede, angst uh, te politiseren en het om te zetten in wat zij dachten dat goed was voor ons allemaal. En wat ik gezien heb, is dat een samenleving mensen, groepen mensen... uit elkaar gespeeld zijn. En ja, ik kan in dit en dit en deze... Ik kan zo'n soort overheid die het, het menselijke uit het oog verliest... die kan ik niet meer serieus nemen. En Rutger, ben, daar, ga ga daar ga ik even commentaar op vragen van mijn gast Rutger Klaassen. De overheid verliest het menselijk uit het oog. Is de ervaring van deze Annemie uh, hummels. hummels? Nou ja, ik, ik denk dat de, de coalitie die nu gevallen is... dat was echt een hele bijzondere. En de, de plannen die uh, twee jaar geleden zijn afgesproken... inderdaad vooral met in betrekking tot immigratie... en die, uh, het boekverbod en de dubbele nationaliteit er verbieden... dat waren echt hele, hele heftige maatregelen. En een deel daarvan zei iedereen meteen al... kon gewoon niet omdat het Europa niet kon... En dat deel uh, is gewoon nu nog, nog niet gerealiseerd. Um, waren het nou die jonge mannen met hun brani? Ja, aan de ene kant wel. Maar ik zou wel ook altijd zeggen... Van, je krijgt als land de politiek die je zelf kiest. En in die zin krijgt elk land de politiek die het verdient. Uh, deze mannen zijn aan een meerderheid geholpen. Uh, dus uh, wij Nederlanders, althans de meerderheid... hebben het dan ik toch ik aan zichzelf altijd... te wijten... dat ze deze mensen gekozen hebben. Wat, wat, wat zeg je, Adel? Ja, ik hoopte toch altijd... ...dat ons land niet geregeerd zou worden door dat, datgene uh, wat de dommen zouden kiezen. Hè? Maar als, je kunt ook angst mobiliseren. En dat is wat deze regering gedaan heeft doordat ze deze coalitie aangingen. Ze hebben doelbewust angst tegen bevolkingsgroepen uh, gemobiliseerd. Ja. En er kwam pas uh, verontwaardiging over het op moeten zeggen van die dubbele nationaliteit. Nadat een heleboel Nederlanders met grote banen die in het buitenland werkten en die nog zo graag hun kinderen in Nederland wilden laten studeren, ook in beweging kwamen. Toen kwamen ze erachter dat ze niet alleen de Marokkanen en de Turken troffen, maar dat oh jee, nee, nee, ook uh, hoogopgeleide Nederlanders die in het buitenland voor grote multinationals werkten. En toen pas kwam er een zin van oei, aai, een beetje fout wat we aan het doen zijn. En zo is er veel meer. Ik, moet, ik moest iedere dag lachen... als ik onze minister-president op zijn fietsje zag rondrijden. Ja, wij Nederlanders rijden allemaal op de fiets. Er is er één, maar één politicus die dat niet doet. En dat is wild. En die heeft dat zo ontzettend uitgespeeld door zich zo tot slachtoffer te maken. En iedereen liep erachteraan. Het, het, is, het is in ieder geval wel duidelijk wat jij wil zeggen. Wat ik interessant vind, Rut, is... je leeft dus in een, je leeft, wat Annemie ook zegt, is, je leeft dus in een, opeens in een Nederland... waar ze eigenlijk geen deel van wil uitmaken. En dan word je dus in je gevoel van vrijheid... in je gevoel van autonomie... word je eigenlijk dagelijks... Word je aangetast. En dat is een gevoel dat veel Nederlanders met haar zullen hebben... Net zo goed als daarvoor, we heleboel andere Nederlanders, uh, het gevoel, uh, hetzelfde gevoel hebben gehad, maar precies uh, door uh, uh, uh, juist de tegenovergestelde ervaringen. Ja. Dus wat, wat, wat, wat kan je ermee, met ja. dat gevoel van ik, ik, ik wil niet in dit land leven, of met, niet in zo'n land leven, dat zo, waar zo'n sfeer heerst? Ja, dit noemen we de tyrannie van de meerderheid. Het is heel paradoxaal. Aan de ene kant, wat is er nou vrijer dan zelf je regering kunnen kiezen ja. in een democratie? Dus dat vergelijkt met een dictatuur waarbij gewoon iemand aan de macht komt via een koep door het leger. Maar in de meerderheid kan wel iets beslissen waar jij als minderheid helemaal niets mee hebt. En het enige wat je kunt doen is hopen dat jij op een dag weer de meerderheid bent. Dus wat moet je doen? Actie voeren... Mensen werven, mobiliseren. Zorgen dat je weer in de meerderheid ja. komt. Niet bij laten ja. En zolang het dat, dat niet is, uh, het gevoel dat je dan hebt. Het gevoel van. Ik, ik, ben, niet, ik ben dus eigenlijk niet. Ja, oh. ik, ja, misschien is het, moet ik zeggen dat, dat uh, Annemie zich in haar vrijheid voelt aangetast. Maar ja. nee, ik kan er niks aan doen. Je kan er het, iets aan doen. Moet je, er, hoe moet je ermee omgaan? Hoe moet je dat het gevoel omgaan? <laughs> mobiliseren. Mobiliseren, actie voeren. En tegelijkertijd moeten we denk ik in Nederland heel erg zorgvuldig. Nadenken, of we, dan bedoel ik even de politici, hè, van uh, ook als je in de meerderheid bent, hoe maak je gebruik van je meerderheid? Mm. En moet je altijd het onderste uit de kan halen? Uh, of kun je op een gegeven moment ook iets aan een ander gunnen? En kun je ook zeggen mm. van nou we zijn wel in de meerderheid, maar dit drukken we niet door. En ik denk dat deze meerderheid heel erg zijn eigen plannen heeft doorgedrukt met die 76 zetels die ze hadden. Um, en zich aan de minderheid helemaal niets gelegen heeft laten liggen. En dat heeft, uh, dat heeft wel veel pijn gedaan bij veel mensen. Ja. Maar dat was natuurlijk een, een, ja, een reactie op de lastige verkiezingsuitslag... waarbij die hele gedoogconstructie moest worden aangegaan. Goed zo. Annemie, ik dank je wel. Ik heb toch wel iets te zeggen. Het was een minderheid, de PVV vertegenwoordigt geen meerderheid. Het was een minderheid die bepaalde wat de twee anderen moesten doen. En dat heeft ertoe geleid dat onze hele samenleving aan elkaar gevallen is. Ik heb mijn hele leven actie gevoerd, hoor. Ja. Af mijn 17e. Vanaf dat ik uit Limburg wegging en naar Utrecht terechtkwam. Ik ben zeer actief geweest zowel in de vrouwenbeweging als in het vredesbeweging. Waarom hebben zoveel mensen het opgegeven om nog actie te voeren? Omdat hun stem, hun geluid, hun idealen weggehoond werden. Ik hoor het Lubbers nog zeggen bij het volkspetitionement. De straat regeert niet. En we moesten en zouden nog meer massavernieteringswapens hebben. En hmm. ja, toen is bij een heleboel mensen die voor het eerst gedemonstreerd hadden. er waren heel veel vrouwen bij, oudere vrouwen. is de lamp uitgegaan. Ze horen ons toch niet. Ja. En dat is wat er nu overal heerst in Nederland. En dat vind ik verschrikkelijk. Oké, okay. dan dank ik je in ieder geval voor deze uitspraak. Ja, we hebben gelukkig nog de literatuur. Go goed zo, want, um, <laughs> want daar voel je wel, in, daar weet je wel vrijheid in. Ja, ja zeker. Dat, dat, dat is waar ik. Dat is mijn, mijn, uh, mijn. Hoe noem je dat? Mijn land waar ik, ik naar gevlucht ben. En dat bevalt me. Oh, nou, dan heb jij in ieder geval daar de vrijheid uh, teruggevonden. Heel goed. Annemie, ik dank je wel en ik wens je een goede nacht nog. Ja, ja ik ga eerst lezen. Ja, nou, nou fijn. Ja. Nee, ik, ik begrijp het helemaal van deze mevrouw. Ja. Um, maar toch vind ik het einde even het, het einde wel iets poëtisch hè, van wat ze zegt. Ja. Maar. Ook heel pijnlijks. Want het de, zeg maar, onverschilligheid, het vluchten uit deze ja. politieke werkelijkheid... naar iets anders, is nu juist wat zeg maar, de vitaliteit van onze democratie ja. ondermijnt. Ik, bedoel, ik begrijp, deze mevrouw is wat ouder. Maar je hoopt toch dat de jongere generaties in ieder geval niet in de literatuur vluchten. Ja. Ja. En die actiebereidheid overnemen. Nou, dat, dat uh, precies. Maar, maar ook even gezegd ja, dat snap ik wel. <laughs> ja, jij bent nog jong. <laughs> <laughs> um, het is uh, zeven minuten voor, half twee. Luister naar Kaas Luna van de NCV op Radio 1. Wij praten over vrijheid. Voelt u zich beknotten in uw vrijheid door de overheid? Of uh, vindt u dat de overheid meer zou moeten ingrijpen? Dat is eigenlijk de basale vraag. Um, want, want vrijheid, ja, dat is al in vele toonaarden nu gezegd in deze uitzending, is nooit onbegrensd. Dus je moet daar toch ja, vaak ook schipperen. Je moet gewoon schipperen. Ja. Meneer De Wit, goedenacht. Ja, goedenacht Hallo. Hier in de studio. Um, ik had een uh, mogelijk. Een, een, eigenlijk een zwart vraag aan ja. de hand van. Uh, uh, nou, laat ik het zo zeggen. Um, vrijheid, zogezegd, gaat het over. En dan had ik wel eens begrepen dat Nederland. Uh, op een bepaalde manier. volgens een bepaald filosofisch model wordt geregeerd. En dat zijn dan Erasmus uh, uh, al, al uh, geschreven te hebben. En dat gaat er dan over dat er ook een bepaalde vrijheid voor de burger moet zijn om, om niks te, mogen, te willen doen. Dus zich buiten de, de gevestigde, of de, de, de, de, de orde... Te, ook, ja, zijn, eigen... zijn eigen gang te gaan eigenlijk Gang te gaan, ja, geestelijk. Maar ook uh, op ja, ja. het punt van werk, arbeid bijvoorbeeld. Klopt dat? Dat Erasmus daar een hele ja. een, een belangrijke rol mee heeft Ja, En als het Erasmus niet is geweest... dan is het de gedachte op zich natuurlijk interessant genoeg. Hebben we die vrijheid uh -huh. om ons werkelijk buiten de, buiten de orde op te stellen? Voilà, ja. Rutger. <laughs> moeilijke vraag. Ik weet trouwens niet of Erasmus dat zo gezegd heeft. Het recht om niets ja. te doen. Ja. Ja. Je ziet bijvoorbeeld wel dat de afgelopen uh, decennia heel veel mensen hebben gezegd... we hebben het recht om niet te werken... En, en dan moet de overheid onze uitkering maar betalen. Dat was op een gegeven moment zelfs een bond van de vrijwillig werklozen of zo. Arbeidslozen. Okay. Uh -huh. Die lijkt nu een kwijn in het bestaan, las ik laatst in de krant. Want de mensen geloven toch wel dat als je niet wil werken, nou oké. Okay, maar dan moet je maar zorgen dat je de loterij, loterij hebt gewonnen. Want... Ja, dat je toch in je uh -huh. eigen onderhoud voorziet. Ja. Maar filosofisch gesproken heb je het recht, dat, dat vind jij ook, de autonomie... om de buiten, buiten de bestaande orde te staan. bijvoorbeeld... Geen carrière te willen maken. Ja, absoluut. Ik bedoel, iedereen heeft het recht om zich terug te trekken uit de samenleving. Uh, alleen het interessante wordt natuurlijk pas als mensen dat recht claimen en dan vervolgens willen dat anderen daarvoor opdraaien, dat betalen. Dat recht hebben we niet. Nee. Want, want ik, dat, dat komt op het, ik, ik, ik begreep dat Erasmus dan zelf weer heel erg naar een... Misschien ben ik mis hoor, maar dan had gekeken naar een Augustus-model waarin heel erg ruimte werd gehouden voor de bedelmonnik, zogezegd. Dus echt, oh, ja, dan wilde een ander niet voor mijn uh, vrijheid uh, betalen. Dan heb ik wel het recht om mijn hand op te houden. Hm. Ja. Um, nee, dat... dat hebben we wel. Maar kijk, dan heeft ook degene die het geeft het recht om niks te geven. Dus degene die ja. dan aan de bedelaar geeft, die, die, die is vrij om, om wel of niet dat te doen. Of op, uh, op ja. sommige dagen wel, op andere dagen niet. Maar als we dat via de belastingen doen, dan worden die belastingen natuurlijk opgehaald met dwang. uiteindelijk. grappig ja. ja. ja. ja. trouwens, want ik, dat schiet me nou te binnen. Ik, ik was uh, laatst, zat ik in Utrecht op een bankje, was ik even een dutje uh, uh, aan doen in de middag. Uh, mijn ogen viel even vijf minuten dicht. Toen kwam er een agent uh, bij mijn bankje staan of het niet uh, in slaap wou vallen. Oh? Echt waar? Ja, de vrijheid gesproken, ja? de vrijheid om in de stad even te slapen. Ja, maar... ja, je spreekt overigens met iemand die zeer uh, vrijgevochten is. Wat, dus, uh, wa wa wa ik, uh, waaruit uitzicht dat in? Uh, in een uitkering hebben en uh, vrij kunstenaar zijn en ook vinden dat ik een hele dag soms niks hoef te doen of kan doen voor mezelf en uh, ja. dat een ander daarvoor betaalt. In die zin ja. ja, ja. ja je krijgt, je krijgt wel, wel een uitkering van de overheid. Ja, ja. Voelt me wel vrij in die, in die, in die zin. Ik bedoel, ik, ben ook, ik heb niks te klagen op dat gebied. Overigens geloof ik wel dat vrijheid een heel relatief begrip is. Dat, het, dat ik bijna denk: van, hoe is het mogelijk daar een academisch. Uh, uh, hè, om dat helemaal academisch uh, te onderbouwen? Ja. Het is net zoiets als schoonheid, zou ik haar zeggen. Daar valt niet over te twisten. Uh, ik hmm. denk dat het een heel erg filosofisch en uh, een meer een, uh, zelfs een spiritueel uh, iets is, uh, vrijheid. Ja. Maar dat is weer iets heel anders. Ervaar jij, als jij, jij bent kunstenaar, zei je? Ja, autonoom, zo gezegd. Autonom, oh ja, ja. En, dan, en dan ben je, jij voelt je vrij? Nou, binnen de, de, de kaders van het papier, zeg ik dan altijd, hè. En binnen de kaders weer van dus het materiaal wat je hebt. En binnen ja. de kaders van het onderwerp wat je kiest. Ja. Dus vrijheid is een heel erg beperkt begrip natuurlijk weer. Ja. Dus het is dus een dogmatisch begrip, zou ik gaan zeggen. Het heeft ook de, de enorme de tegenhang met zich. Het bekneveld zijn. Het, het, ja. het, het, het, het, de beperking. De ja, per slotverrekening, wij vrijheid weer, uh, als Nederlander, en in ons hele doen en laten, ten koste van vaak, ja. en dus, en ook ten koste van de natuur. Wat je net al zei, moeder natuur hoorde ik, uh, vallen. Uh, hoe, ja, in hoeverre, uh, we hebben die weer vrijheid hè? ten opzichte van ons mens, uh, mensheid. Ja, ja dan, dan kom je wel aan de grenzen van het denken over vrijheid. Nou, ik wil eigenlijk ja, terug naar dat papier en dat materiaal. Dat ja. vind ik wel interessant. Ja. Ik bedoel, kun je kunstenaar zijn zonder papier en zonder bepaald materiaal dat je kiest? Er is toch geen vrijheid zonder die beperking van... oké, okay, nou vandaag ga ik dat stuk papier van die afmeting... Ja. daar ga ik op schilderen met die en die kleuren. Ja. Die keuzes ja. moet je toch maken voordat je überhaupt iets tot stand kunt brengen? Ja, het is, dat wou ik maar aangeven. Het, is eigenlijk dus eigenlijk een, het klinkt allemaal wel heel vrij. De Vrije Academie heb ik dan ook gedaan in Amsterdam. Maar ik zeg je, ik voelde me helemaal niet vrij om te zeggen en te, te doen wat ik wil. Want als ik, als ik echt iets vrij zou maken, dan zou ik opgesloten raken. Toch? Ja. Of dan zeggen ze: ben Je ben helemaal gek of zo. Iets. Of je nou ja, wie weet dat heeft inderdaad, ik denk dat het enorm juist te beperken is, vrijheid. En enorm weten waar je grenzen liggen. Heel goed. Meneer Wit, ik dank, ik dank je hartelijk. Oké, okay, ja. Voor de bijdrage van... Maar heer... van Erasmus, dat is dus niet helemaal zeker. Nou, dat weten dat... wij niet, maar dat wil niet zeggen dat het niet nee, nee. waar is. Oké, okay, ja, weet... dat zou ik dan nog zelf eens na zeker zoek het eens dat na, dat ja. het model is waar we, volgens mij... Dan volgens uh, politiek worden. Uh, ge maar het recht om niets te doen, dat, uh, dat bestaat. Ja, het mocht ook eens gezegd zijn, hè. Omdat we vaak horen dat we alles moeten. Ja. Soms moet je ook helemaal niks. Hè? Ik, uh, maar je hebt in ieder geval gebeld, dat heb je weer gedaan. Ik dank je wel en ik wens ja, je nog goede nacht. Okay. En niet te vallen ja. op het bankje. Nee, ik slaap nooit. Ik uh, rust uit, zeg ik dan uh. altijd. Ja, dus <laughs> slapen doe je overdag. Dat is trouwens ook wel een ding, Rutger. Op een bankje slapen in het park. En dan komt er een agent die zegt: dat mag jij niet. Ja, ik vind het wel een vreemd verhaal. Maar het maar ja, zal ja, vaker dat... voorkomen. Het zal waarschijnlijk ook samen. Dat is het land je ja, voor... waar je de... voor het mag en wanneer. En, ja. uh... Maar het past wel in de trend hè, in Nederland. Om, uh... Kijk, in de openbare ruimte die is van ons allemaal. En dan willen we dat ook nog een beetje orde heerst. Hè. De openbare ja. orde moet bewaakt worden. Maar wat is er nodig voor de openbare orde? Hè? Wordt die verstoord als mensen uh, slapen op een bankje? Er zijn steeds repressiever daarin aan het worden. Ik vind dat. Meneer de Wit wel een punt had van. Uh, we slaan daar wel een beetje in door. Alles, uh, ze zijn meteen bang voor. Oh, dit, uh, dit, dit leidt tot een verstoring en uh, moet ophouden. En uh, dat is wel een trend, denk ik. Dat we daar steeds minder ja, uh, ontspannen mee omgaan. Ja. En dat en de politie ook daar minder ontspannen mee omgaat. Maar dat betekent ook steeds minder, steeds minder liberaal. Ja. Dus, Je ja. Ja, ziet wat ook, met, met, uh, ook door, door een aantal ongelukken natuurlijk. Dat ja. Het gaat nu over. Uh, mag Ajax wel ingehuldigd worden? Of, of uh, leidt dat weer tot de verstoring van de orde? Uh, die mega-evenementen die, uh, die onder druk staan. Hoe moet de overheid daar dan mee omgaan? Nou, wat je ziet is dat ze uitgebreide modellen van risicoanalyses maken. He, dus ja. dit evenement hebben we zoveel mensen voor nodig. Uh, die moeten dan op die en die manier uh, he, door de, zich door de stad bewegen. En dat en dat sluiten we af. En... Ja, dat, dat is helemaal een soort helemaal gemanaged crowd managing hmm. uh, dat, is wat, dat, dat is wat je ziet gebeuren maar vind, vind je ook dat de overheid er zo mee om moet gaan want dat is wat jij wat jij ik vind, ja ik kan ik geen antwoord geven ik vind je moet er specialist voor zijn in die hmm. materie kijk ik bedoel, het is terecht dat de overheid probeert om ongelukken te voorkomen kijk naar waar was het vorige jaar? stoetkaart geloof ik uh, Met die voetwedstrijd, bedoel je? Nee, dat er was zo'n festival waar allerlei ja. mensen in de knel wakten, ook tien ja. of twaalf mensen ja. om het leven zijn gekomen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus uh, ja, uh, in Rotterdam, twee jaar geleden. Dus ja, je hebt toch daar uh, een overheid voor nodig die de grens aan stelt. Maar dit is echt wel van een andere orde. Bij dat is grote gebeurtenissen, als het geval van iemand die, die ja, alleen een op een bankje zit. <laughs> ja. Goed. Um, nou, we praten dus over, de, nou ja, de, eigenlijk de grenzen van de vrijheid. Als, als cruciaal begrip om, uh, bij het, bij, ja, dat het leidend zou moeten zijn bij het handelen van de overheid. Jasper, goeienacht. Ben je daar? Ja, ik ben er. Heel goed. Hallo. Ik heb een beperking. Ja. <laughs> ja. En dat is niet zomaar een beperking. Dat is de beperking om van uh, huis naar de supermarkt te gaan en weer terug. Ja. En, uh, Hoe komt dat? We hadden het over vrijheid. Nou, dit is dus geen stukje vrijheid. Hoe komt dat? Het is dus een paniekstoornis. Oké. Okay. Ik heb een angst, in uh, paniekstoornis. Een fobie, een straatfobie? Ja, een sociale fobie. Uh, anorexia. Nee, nee. Wat zeg ik nou? Xenofobie. Ja. <laughs> nou, dat is het niet. Nou ja. Je bent, dan ben je, xenofobie, dan ben je bang voor anderen, voor vreemden. Arochnie, hoe het nou Ja, ja. ja nee, nee, ik weet de Latijnse namen niet. Kleinvlees. Um, ja, nou, in ieder geval, als ik naar de, naar de supermarkt ga en weer thuiskom, ben ik uh, helemaal uitgeput. En dat heeft een, met een beperking uh, te maken. Mm. En uh, het uh, politieke bestand dacht, die, die, die wilde doordrukken dat mensen met een beperking dus uh, eigen bijdrage gingen betalen. Ja. Maar dat is weer uh, van de baan. Ja, maar daar ben je blij mee, zou ik zeggen. Ja, daar ben ik blij mee. Maar uh, we hadden het over vrijheid toch. Ja. Maar ik heb geen vrijheid meer. Want ik, kan, <coughs> ik, ik, ik ben onder behandeling van een aantal instanties... En die willen mij naar de, naar de stad laten gaan. Maar ik ben een gevaar op de weg. Ik, ben een, ik heb een beperking, ik raak in paniek. Ik, ik wil die gast ook even aankijken. Lex, toch? Uh, nee, Rutger. Rut, Rutger. Ja. Dat, uh, maar je moet nu wel een vraag stellen, want anders ga ik je af, afbreken. Ik vind wel dat je het even een punt moet maken. Nou, anders snap uh, ik niet waar je, waar je over belt. Angststoornis en, uh, en wat is en je vraag toornis. daarover dan? Wat is de vraag in, dit, in het gesprek dat, ik, dat we met Rutger voeren? We, in, in verband met de verkiezingen? Nee, in verband met vrijheid. In, nou, dat is dus geen vrijheid als je een angststoornis nee. hebt. Nee, dat begrijp ik. En dat is... Uh, dat, dat, ja, dat is, een, dat is een enorme beperking. En dan kom, kom je dus ook niet in je, in je vrachtwagen. Of, uh... ja. Dus je voelt je sowieso niet vrij, dat bedoel je? Nee, als ik, uh, als ik naar de supermarkt ben geweest en kom thuis, dan is mijn hele dag uh, moeilijk bijkomen. Okay. Uh... Maar je bent ook in behandeling, begrijp ik? Ja. Nou, dat is, lijkt me een adequate manier om eraan te, aan te werken. En te kijken of je daar weer iets aan kunt doen. Of Kan je daar iets over zeggen, Rutger? Nee, nee, ik denk dat het meer gelijk heeft. Ik bedoel, ja. als, je natuur, als je gewoon een beperking hebt... die je wordt opgelegd voor je eigen lichaam... dan ja. ben je minder vrij. Ja. Uh, dat klopt. Maar ik vind het punt wel interessant... Van, de politieke komt hier in het spel. Ja. Inderdaad, op het dat die eigen bijdragen in het spel komen. Ja. Hè, moet je dat dan maar zelf betalen als je zo'n beperking hebt... Of uh, moet de overheid dat doen? Laat, me even, laat me even uitpraten, Jasper. Ja. Nee, maar ik, ben het wel, ik ben het wel eens. Van, je moet eigenlijk geen eigen bijdrage daarvoor vragen. Niet. Nee. Nee, als je... Dat mag niet als overheid. Nou, Ik zeg niet nergens niet in het hele gezondheidszorgsysteem. Maar wel bij mensen die echt een zware beperking hebben. Want die kunnen er niks aan doen. Ja. Dus dan ben je toch in feite aan, mensen aan het straffen... voor het feit dat ze iets hebben waar ze zelf niks aan kunnen doen. Ja. Dat moet je niet doen. Oké. Okay. Jasper, ik dank je wel en ik wens je veel, okay. veel, veel sterkte nog een succes. Dank je wel. Ja, dankjewel. Uh, Mevrouw de Vries, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, ja ik, ik was even dus niet aan het luisteren naar de vorige, maar ja. ook ik zit met zo'n beperking. Ja. Uh, nou, ik uh, had al verteld dat ik, um, ik, ik heb uh, drie kinderen met een aangeboren afwijking. Zo. Uh, ja, met heel veel operaties, toestanden, opnames en een man die uh, paranoïde schizofreen is en twee keer heeft geprobeerd mij te vermoorden. Sorry. Ondanks dat feit uh, werd mij dus opgelegd, omdat ik in de bijstand terecht kwam, mijn man kon niet meer werken natuurlijk. Die zit opgesloten uh, in, uh, nou goed... Het werd mij opgelegd om te werken. Nou, een aantal jaren heb ik dat weten af te houden... maar dat werd wel gestraft met kortingen en dergelijke. Toen ben ik uiteindelijk wel gaan werken... terwijl mijn kinderen nog redelijk jong waren en in de puberteit. Ondanks alle ziekenhuisopnames enzovoort enzovoort. En toen, op een gegeven ogenblik... toen kwamen er bij mij posttraumatische stressstoornissen naar boven. ben ik in behandeling gekomen... En uh, nou, ik heb me dus eigenlijk door de overheid helemaal uh, in de kou gezet gevoeld. In plaats van te honoreren ja. dat ik in mijn eentje drie kinderen met problemen ja. moest opvoeden met een man die ook nog wel eens ontsnapte uit uh, een psychiatrisch ziekenhuis. Steeds moeten verhuizen, alles zelf moeten betalen, al dat soort dingen. Nou, dat... Ik voelde me volkomen in de gevangenis. Jij had eigenlijk steun willen hebben van de overheid. In, in plaats van ja, in plaats van met de vinger nagewezen te worden van. Uh, uh, jij werkt niet, dus je krijgt ook geen, uh, hm. geen, uh, uh, ja, geen steun. Je moet maar zien hoe je rondkomt. Want jij voelde, voelde, jij voelde je, denk ik, uh, niet meer vrij. Ik, voel te... maar, ik voelde me ook heel angstig, omdat mijn, mijn man mij natuurlijk al twee keer had geprobeerd te vermoorden. Ja. En echt twee keer per toeval dat er iemand uh, ja. Nou ja, hulp bracht. Dus dan loop je al rond met continue angst van, oh jee ga je nog werken om de mensen dan tevreden te stellen. En als je dan helemaal in elkaar klapt, ja. dan, uh, maar, dan... Dan ik... ga ik je een, misschien een lastige vraag stellen. Ja. Waarom maakt hij je niet los van die man? Ik heb me losgemaakt van die man. Maar die man die liep dus weg uit, het, uh, uit de psychiatrische ziekenhuizen... waar die, uh, ja. waar die uh, zat. Het is hem elke keer weer gelukt... Nee, ik heb me, zeker heb ik me losgemaakt, ik ben al lang gescheiden van niemand. Okay. En toen later kreeg mijn zoon dezelfde stoornis. Die, die heeft dus ook uh, oh. paranoïdeschiezen. Dat is wel heel erg naar, lijkt mij. Dat is, afschu dat is ja. een afschuwelijke ziekte. Ja. Dus je leeft eigenlijk... En van mijn zoon is het moeilijker om je los te maken. Maar goed, ook daar ben ik bang voor. Want die ja. kan ook... Uh, dus ik leefde eigenlijk uh, jaren in angst. Ja. Moest toch werken. En wat, en wat zou je nou willen van de overheid dat hij voor jou zou doen? Uh, nou, in zo'n geval... dat als je echt kunt aantonen... de, de, <coughs> de situatie is zo, zo moeilijk voor zo iemand... Nee. dat je een beetje extra steun krijgt, ook financieel... om je kinderen een fatsoenlijke opvoeding ja, ja. te kunnen bieden... in plaats van uh, ja, dat je ze eigenlijk alles moet opzeggen. Ja. Uh, terwijl de... ook zij er niets aan kunnen doen... Dat, dat, ja. dat hun vader Ru is. Rutger, is dat een rechtvaardigde verlangen eigenlijk, in dit geval? Ja, ja. <coughs> ik voel me een soort dokter nu. <laughs> uh, ja. Nee, ja, nee dat, je, is, dat is heel moeilijk. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is... Stel nou dat ik die kinderen uh, had opgegeven en ze in een instituut had geplaatst. Zo van, nou, ik kan het niet betalen. Wat dat de samenleving kost, dat is namelijk veel meer dan een uitkering iets te verhogen... met, met extra hulp voor zo'n situatie met kinderen met allerlei uh, opnames. Ja. Dus, nou, snapt u wat ik bedoel? Ja, ja nee, ik snap Kijk, ja, als... het. Is, het is voor mij heel erg makkelijk om te zeggen van... Uh, natuurlijk, ik ben het met u eens en uh, u zou ik zijn geld moeten krijgen. Het probleem is natuurlijk onmiddellijk dat allerlei andere mensen dat ook zouden claimen. En, uh, ja. Dus het is een voortdurende afweging. En die, de, ja. die moet uiteindelijk De, de, de ambtenaren waar u mee te maken heeft, moeten die maken. Uh, die, kan, die kan ik niet maken. en uh, Ze moeten een beetje een eerlijke afweging maken dat als u uh, iets extra geven... dat ze iemand anders die dan ook in zo'n situatie zit ook wat extra's geven. Ja, dat, dat, dat begrijp ik allemaal wel. Maar alsof werken als, als, als moeder met drie zulke kinderen, hm. alsof dat geen werk is... Hm. Dat bedoel ik dus. Alsof ik de vrijheid niet mag hebben... om dan ervoor te zorgen dat ze niet moeten worden geplaatst... in een of andere inrichting, maar... maar u krijgt dan ook werkt. een pgb, of niet? Want daar is nu natuurlijk in politiek dat veel te doen over. Nee, nee, nee, want ik praat over twintig jaar geleden, hoor. Oh, Oké, okay. ja. okay, nou ja, dat is... Dat vond ik dus zelf een heel mooi middel. Ik geloof dat die bezuinigingen vanavond ook zijn teruggedraaid. Die zijn weer teruggedraaid. Volgens mij is het PGB blijft bestaan. Dat was juist een van de kindjes van de VVD. Die zei van, nee, mensen die zelf willen zorgen voor een naaste... die ernstig ziek is, die moeten dat kunnen doen. En die moeten daar dan ook een financiële vergoeding voor krijgen. En dat biedt hen de vrijheid om dat te doen. Of inderdaad zeggen, nee, ik wil zelf werken... en die naaste moet dan maar professionele hulp krijgen. Nou ja, ja, nou ja, goed. De, uh, financiële hulp dat kon niet. Want ze konden niet uh, gewoon naar school enzovoort enzovoort. Ze moesten echt continu. En er moest continu iemand zijn om te zorgen dat het niet misging. Hm. Dus, uh, ja. ik maar maar we, bij... gaan, we gaan, mevrouw de Vries, we gaan daar niet verder op in kunnen gaan. Want daar kunnen we in dit geval niet zo heel veel meer over zeggen. En niet, niet meer een zinvolle bijdrage leveren. Dus ik ga het daar eventjes bij, bij ja. laten. En ik, uh, ik dank je wel voor, ja. voor gebeld te hebben. Ja, maar dat heeft niks met vrijheid te maken. Dus. Nou, dat is, nou, dat is. Nee, dat, dat, die conclusie trek ik niet. Maar het is lastiger om daar zinnige dingen over te zeggen. Oké. Okay. Ja? Nou, goed. Ja, bedankt. Goeienacht. Ja, goeienacht. Dag. Ik krijg een mailtje binnen van Dan Blokker. En dat ligt dan misschien ietsje directer op, op uh, de manier waarop jij erover schrijft en denkt. Naar nou, mijn idee moet, moet de overheid de vrijheid van de jeugd op drie gebieden inperken. Alcoholgebruik voor 18 jaar strafbaar maken. Zoveel kinderen houden aan drankmisbruik en hersenbeschadiging aan over. Namelijk. Een zware belasting op vet eten. En een zware verlaging op gezond eten. Zowel Zoveel jongeren worden te dik. Een wettelijke limiet op het volume van de hoofdtelefoon. Want zoveel jongeren lopen gehoorschade op. Nou, dat zijn nou typisch drie hele concrete dingen. Kijk, hier is iemand echt een wetsvoorstel aan het schrijven, ja. of niet? Ja. Nou ja... <lacht> Maar goed, het is, ja. het is wel op de manier zoals jij ook probeert je af te vragen. Moet je dat bijvoorbeeld doen? Hè? Ja. Alcohol voor uh, kinderen die moet je tegen zichzelf beschermen... omdat ze met bijvoorbeeld alcohol ja. zichzelf beschadigen. Ja. Terwijl die kinderen zijn vrij om zichzelf te beschadigen, zeg je dan ook. Ja, maar kijk, voor kinderen maken we eigenlijk... Kinderen staan nog onder toezicht hè, van hun ouders ja. in eerste instantie... Um, die zijn wel vrij, maar nog niet volledig autonoom. Hun autonomie is nog in opbouw. We hebben de, de fictie. Dat is, natuurlijk, dus dat is een fictie, niet in de zin dat het niet waar is. Maar dat we dat stellen. We stellen, op 18 jaar ben je voldoende autonoom. Dan mag je het zelf bepalen. En tot die tijd niet. Alleen wie bepaalt dan tot 18 wat jij mag doen? Nou, dat is in eerste instantie de ouders. Ja. En ik zou daar niet van af willen wijken. Dus wat ik hier krijg, is een, een hele serie verboden. Um, waarvan ik denk, oké. Okay, het is misschien verstandig dat kinderen niet te veel drinken, et cetera. Maar de ouders moeten daar in eerste instantie voor zorgen. De overheid kan niet als een politieagent voortdurend erbij zijn... in huis en dat allemaal controleren. Dus hoe, stel je dat, hoe maak je het strafbaar om alcohol te nutten? Ga je dan de, de ouders, huizen binnen? Die ouders die doen dat niet. Ja? Die ouders zijn er niet toe in staat... want die hebben het gezag over de kinderen ja. verloren. De kinderen gaan dat ook niet thuis doen, maar op straat of waar dan ook. En nou. dan is het opeens een maatschappelijk probleem. Ja, nee, dat klopt. dus de, de dan, overheid, zeg de overheid, steeds, dan zeg je nog steeds, ja, moet de hè? overheid niks aan doen? Want dat is in principe de verantwoordelijkheid voor de ouders. Nee, ik zeg niet, de overheid moet niks doen. Maar het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid ja. van de ouders en dat is een groot goed. De overheid heeft in tweede instantie de verantwoordelijkheid voor kinderen op het moment dat de ouders het erbij laten afweten. Dus als de ouders hun kinderen ernstig verwaarlozen, ja, dan moet de overheid ingrijpen. Uh, maar niet te snel. Ja, want op het moment dat, dat laten pedagogen ook zien... dat je kinderen echt bijvoorbeeld uit huis plaatst, noem maar wat... als ze zwaar verwaarloosd worden, uh, dan is dat ook niet altijd goed voor kinderen. Uh, hoe moeilijk ze het ook hebben bij hun ouders? Het zijn natuurlijk heel lastige afwegingen voor hulpverleners uiteindelijk. Um, maar we kunnen als overheid niet volledig... Hè, dat was het ideaal van, van Plato, dat de kinderen uit huis werden genomen. Uh, heel erg lang geleden uh, schreef Plato dat. En uh, dat ze opgevoed werden door de gemeenschap. Um, ja... Dat lijkt me niet een goed idee. Ja. En als je dan even de, de, die, die leeftijdsgrens... Uh, maar we hebben natuurlijk een alcoholverbod, denk ik, onder de 16 voor alcohol. Of mag in ieder geval niet geschonken worden in nee. een café, dat soort dingen. Dus ja, er zijn ja, natuurlijk ja. een aantal dingen die we wel ja. doen. Maar en eigenlijk worden ja. die gebruiken dan al uh, over, overtreden. Dus dan gaat er dan iets anders. En bijvoorbeeld, wat je weet wel echt de bladzijde ja. aan... Uh, nou, bijvoorbeeld... De, de neiging om ongezond te eten. En niet per se bij jongeren, want dat nou. is dan, misschien, hè, dan krijg je misschien zelden, maar dus bij, bij, bij iedereen. Dat, dat, dat probeer je echt te wegen. Moeten mensen in dat opzicht tegen zichzelf... kunnen mensen tegen, tegen zichzelf beschermd worden? Of is dat een aantasting van hun autonomie? Nou, nou, en, en het, mensen worden te, te dik, nou, massaal in Nederland ook? Nou, ik kan het antwoord in één regel geven kan de overheid mensen tegen zichzelf in bescherming nemen... om te weinig te eten, of, of te veel te e dat ze niet te veel eten... Uh, of niet te veel drinken, als mensen dat zelf willen. Dus waar je moet achterkomen is of mensen er zelf de bereidheid hebben... om af te vallen, om af te kikken van een alcoholverslaving. Als ze dat hebben, als ze daartoe gemotiveerd zijn, dan kun je ze helpen. Maar als ze koppig volhouden, nee, dit is wat ik wil... dan is het heel moeilijk om in te grijpen. Oké. Okay. Heeft tot zover de, de reactie van... Uh... Dan lokker. Dan krijg je natuurlijk ook een... Maar goed, uh, ik denk dat meneer Van der Veen ook alweer een tijdje wacht. Dus dan, dan gaan we die eerst doen. Uh, meneer Van der Veen, goeienacht. Goedenacht, ik zit met belangstelling te luisteren, want ik rook sigaretten. Oh. <laughs> en dat geld gaat bijna allemaal naar de staat. Ja. Maar dat is maar dat, vrijheid. daar dan bel dan. ik niet over. Het nee. ging over vrijheid. Ja. En ik vraag eigenlijk mij al een groot gedeelte van mijn leven af... In een samenleving waar de economie en de, vooral de groei van de economie zo dominant is, is vrijheid dan niet een illusie? Kun je dat nog een beetje toelichten? Waarom is dat dan een illusie? Omdat wij allemaal opgejuurd worden om uh, steeds beter te presteren en uh, steeds verder economisch te groeien. En het sluit een beetje aan bij die Anamieke, geloof ik. Die vrome Ademie. katholieke dame. Yeah. Al zei: Het gaat alleen daarover. Wat vroeger de dominee, de pastoor en de rabbijn op de televisie was, is tegenwoordig de econoom. En je krijgt hem dan met een, een zemelap en uh, nog niet van je beeldbuis af. <laughs> en dan vraag ik me wel eens af: Ik moet altijd dan denken aan die witte ratjes in zo'n koortje die in zo'n uh, uh, tredmolen rennen. Ja. Yeah. En, en zo voel je je ook. Nou, ik niet meer, want ik zit inmiddels in de AOE. Ja. Ik, heb het in mijn leven, ik heb het in mijn leven vaak afgevraagd. Is, is, is, uh, is die dwang tot groei hmm. en tot beter presteren en privatisering, liberalisering, decentralisatie, deregulering, marktwerking, wat we allemaal achter de rug hebben gehad van de overheid, beperk je die niet juist in je vrijheid? Ja. Jasper? Enfin, Jasper. Rutger? Nou ja, ik heb wel bepaalde sympathie voor, uh, voor deze luisteraar. Maar ja, in, in eerste instantie ja. Maar het, het is natuurlijk altijd een afweging. De vrije markt heeft ons ook vrijgemaakt. Er heeft ook een aantal mooie dingen geboden. Ja. Dus je kunt niet één op één zeggen van nou, we moeten daar helemaal mee stoppen. En vergeet ook niet dat bijvoorbeeld veel mensen in hun werk... bijvoorbeeld een enorme uitdaging vinden. En juist een enorme vrijheid. Ja. Ik zeg niet iedereen... Maar er zijn ook veel mensen die zich daar zelf uh, helemaal gepassioneerd aan overgeven. Nou, ja, is dat zo? Nou ja, ik laat ik zo zeggen, ik ken er voldoende omheen. en Ik heb toch niet het idee dat iedereen de hele dag altijd met tegenzin doet wat hij doet. Nee, maar u staat niet aan de lopende band bijvoorbeeld. Nee, maar niet iedereen staat aan de lopende band. Nee, maar we hadden het net over. De vorige bellen belden bijvoorbeeld. Er was een mail over verslaving. Mm -hmm. Iemand die verslaafd is, is eigenlijk ook niet zo vrij. Ja, nou, die, die, dat is wel interessant. Dan mis je eigenlijk de vermogens om autonoom te handelen en te denken. En keuzes te maken. Ja, precies. Nou. Maar hoe autonoom en, uh, uh, en, en, en zelfstandig bij je in je keuzes... als je voor een onderneming werkt. Die alleen maar meer van je vraagt. Nee, maar, kijk, er is geen totaal recht op vrijheid. Er is niet een recht op... Uh, het volledig niet van anderen afhankelijk kunnen zijn. Ik, wil, ik heb ook een baas en ik moet ook presteren en bepaalde dingen doen. Het is, is geen lopende band, maar uh, onze vrijheid wordt, allemaal, wordt er allemaal ingeperkt. Het gaat er natuurlijk om, om binnen die kaders er iets van te maken. En tegelijkertijd, als je denkt: van nou, mijn vrijheid wordt te veel ingeperkt. Uh, daartegen ja. te strijden, politiek te strijden. Maar het is ook nog niet zo dat we allemaal per se. als, als ratjes in zo'n moeten uh, ons moeten gedragen. Want we hebben toch de vrijheid om niet mee te doen? Ja, dat vraag ik mij nou juist uh, af. Ik vraag mij dat af, op basis van de economische modellen die wij gebruiken. Ja. En Unilever. Moet ieder jaar groeien. Shell moet ieder jaar groeien. Anders zijn de aandeelhouders niet blij. Files moet ieder jaar groeien. Uh, ik hou het nog even op Nederland. Maar het is in de hele wereld zo. Zo mm. langzamerhand. Op Noord-Korea na geloof ik nog. Het is groeien, groeien, nog eens groeien. Mm. Ja. Nou, mijn, mijn, ik stel niks, Het is een beetje uh, wel een retorische vraag. Dus ook een beetje geniepig eigenlijk. Maar hoe vrij ben je dan eigenlijk nog? Ja. Ja. Nee, maar ja, ik, ik, ik heb het eerst uur uitgehaald op ingaan. Ik denk van, er heeft zeker een punt, er is een soort dwang tot groei. Ja. Uh, en die maakt ons minder vrij. Maar waar ik een beetje protesteer is van dat er dan geen enkele vrijheid meer over is. Maar dat is misschien om een beetje tegenwicht te bieden tegen... Maar dat, wacht even, dat heb ik ook niet gezegd. Nee, precies. En dan gaan we het daar ook bij laten. Meneer van der Vening, dank u wel. Goed. En goedenacht nog. Ja. Ik weet niet of ik, of ik deze moet voorlezen, maar ik ga het gewoon doen. Een, uh, interessante bijdrage van... je moet niks, Rob. <laughs> Rob. Nee, maar ik moet het ook niet doen, maar soms kies je voor iets... waarvan je niet zeker weet of het een goede keuze is. Ik, momenteel schrijf ik een scriptie over energy security. In de literatuur aangaande dit concept komen betrokkenheid van zowel overheden... Uh, in casus state actors, als die van private partijen logischerwijs aan de orde. De rijkwijde van de mogelijke rol die de overheden kunnen spelen... in pogingen om de toevoer van energie, in deze gezien als een vitale input voor de economie... en derhalve verbonden aan de sociale en politieke stabiliteit... op betaalbare, betrouwbare en liefst duurzame wijze te faciliteren... is niet alleen breed, maar lijkt ook sterk te variëren... vanuit een globaal perspectief gezien... en kan zich uiten op wijzen variërend van subsidies voor duurzame energie... Tot het. Jij moet lachen? Nee, je leest het heel gepassioneerd voor. Tot het militair ingrijpen in. En of, in zekere zin, in stand houden van twijfelachtige buitenlandse regimes in energierijke gebieden. Tegelijkertijd speelt de markt eveneens een belangrijke rol. De belangen van deze bedrijven hoeven echter niet geheel in overeen te komen met het landsbelang. En dus uiteindelijk het belang van de burger. Vandaar mijn vraag: in hoeverre ziet u? vanuit politiek-filosofisch perspectief... de rol van de staat als zijnde leidend voor het faciliteren... van optimale ontwikkeling van de nationale economie in het algemeen. En uiteindelijk, de burger in het bijzonder... door middel van inmenging in energiegerelateerde zaken. Ondanks het feit dat dit marktwerking, die in het Westen in hoog aanzien staat... kan vertroebelen en eveneens een negatief effect kan hebben... op de vrijheid van burgers in andere, in het bijzonder energie, energierijke landen... Ja, euh, ik denk dat de overheid inderdaad een rol heeft in, de, in het zekerstellen van energie toevoer. Euh, energie is een bazaal goed. Veel, veel burgers kunnen niet vrij functioneren als ze niet nodig energie binnenkrijgen. Um, en dat goed is niet altijd op de vrije markt gegarandeerd. Mm. Ja, dus overheden bemoeien zich daarmee en dat is ook terecht. Uh, er zijn andere landen die zomaar de, de gaskaan kunnen dichtdraaien. En dan zitten, zitten wij met gebakken peren. Nou ja, wij hebben zelf wat gas, maar uh, er zijn genoeg voorbeelden van, uh, van waar dat wel gebeurd is. Uh, dus je moet je, daarin, uh, moet je daarin mengen je moet proberen dat zeker te stellen. En het liefst zou je daar als land zo onafhankelijk mogelijk ja, in zijn. Maar dat, dat kan is, niet? Nou ja, dat kan nu nog niet. Maar misschien in de toekomst met duurzame, energie, die lokaal worden, uh, duurzame technieken die lokaal energie opwekken. Wordt dat makkelijker? En windmolen uh, wekt hier wind op. Zonnecellen die liggen hier op het dak. Uh, en t, ja, vandaar dat je ook steeds meer ziet dat landen eigenlijk proberen van, olie, van de olieverslaving af te raken. Niet per se omdat ze nou dat ze goed voor het milieu vinden, uh, maar gewoon omdat ze onafhankelijk willen zijn. Ja. Bijvoorbeeld Amerika is erg bezig met energy independence. Ja. En, dan, en dan ben je als natie in staat om je autonomie uh, te. Ja, kijk als natie ben, je. Je representeert de belangen van jouw burgers in eerste instantie. Ja. En uh, jouw burgers hebben die energie nodig. en Dus uh, ja, moet je daarmee bemoeien als de vrije markt daar niet in slaagt. Goed zo. Nou Rob, daar zou je het even mee moeten doen. Uh, ik kan niet terugpraten. Nee, ik kan niet terugpraten. maar hij is, grijzand, hij is met zijn scriptie bezig natuurlijk. Um, nou Maarten, kan in ieder geval nog? Hallo Maarten. Ja, hallo. Hallo. Uh, ik heb nog wel een opmerking of een vraagje voor uh, ja. de, uw gast. Uh, ik werk op een zorginstelling als vrijwilliger. Eh... Uh, nou, vanuit de overheid is daar, wordt daar steeds meer in gekort. Uh, dus er komt steeds meer uh, ruimte voor vrijwilligers om daar plaatsen uh, op te vullen. Ja. In, in uh, begeleiding van, van cliënten, in, in uh, allemaal dingen waar de verpleging niet meer aan toekomt. Maar die vrijwilligers, wij zeggen altijd vrijwilligerswerk is uh, wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ja. Eh... Uh, die vrijwilligers moeten allemaal wel hun burgerservice-nummer weer gaan inleveren. Zodat daar toch weer controle op is. Hoe, vrij, hoe vrijblijvend ben je dan hm. nog bezig? En hoeveel in die marktwerking ben je dan nog... Uh, te, je neemt als vrijwilliger een taak over... Uh, wat wordt er als ja, reden gegeven dat je dat nummer moet opgeven? Wat, Sorry? Is, wat is de reden dat je dat nummer moet opgeven? Eh... Uh, dat is uh, tegenwoordig, ja, ik weet niet hoe dat zit. Van, of dat vanuit de overheid is. Of vanuit uh, een of andere, uh, andere wetstoestand. Uh, maar je kunt niet meer als vrijwilliger zeggen. Ik geef mijn burgerservice, burgerservice nummer niet op en ik uh, werk. Hm. Ook al ben je vrijwilligerswerk. Ik vind het raar, Rutger. Ja, ja het verbaast me een beetje. Aan de andere kant, ik, ik, ik weet niet wat de reden erachter is. Maar ik kan me voorstellen dat die zorginstellingen een beetje willen weten wie ze wat voor vlees in de kuip hebben. Wat mij eigenlijk interessanter lijkt is... van ga je dan van vrijwilligers bijvoorbeeld ook bepaalde uh, cursussen vragen... Dat ze, uh, dat ze hebben geleerd om om te gaan met patiënten... of gaat dat allemaal vanzelf goed? He, is de kwaliteit van de zorg door vrijwilligers even hoog als die hm. door de, de verpleegkundigen die niet meer betaald kunnen worden? En uh, wat zorgt om die kwaliteit te waarborgen? Ja, is, dat, is dat een vraag aan mij? Want, uh, ja, dat is een vraag aan jou. Uh, nou ja, er worden steeds meer uh, cursussen door vrijwilligers gedaan ook die, die uh, steeds meer in die taken vallen oh ja. Ja. die de verpleging niet meer uh, okay. op een of andere manier rondkrijgt. Omdat daarop bezuinigd wordt, hm. natuurlijk. En de vraag is dan, waar leg je dat dan neer? Uh, is dat bij de overheid en is dat de vrije vrijheid van de burger om dat op te vullen, uh, van de familie of van vrijwilligers? In, in hoeverre ben je dan nog vrij? Ja, je voelt je in ieder geval niet vrij. Ik, ik wel. Ik heb daar verder geen moeite mee. Maar de, de, de trend is uh, zeker aanwezig. En ja. niet alleen in mijn uh, omgeving, denk nee. ik. Dat begrijp ik. Ja. Ja. Ja. Ik heb er wel moeite mee. Ik denk wel dat de overheid echt het heel erg bij de burgers neerlegt. Ja. Door gewoon te korten. En uh, dat vind ik wel, uh, wel zorgwekkend. Ja. Goed zo. Maarten, uh, dank voor deze bijdrage. Ja. Goeienacht nog. En succes. Ja, zover met het vrijwilligerswerk. Ja, natuurlijk. Rutger. Nou, het was Rutger Klaassen. Dat is een lange, lange uh, nacht, een lange uitzending. Maar er valt veel over de vrijheid te zeggen. En uh, lang niet het laatste woord is gezegd. Dank je wel. Graag gedaan. Voor de komst, ja. voor de bijdrage. Veel succes met uh, de academische... Uh, nou ja, vrijheid ook. <laughs> om, om dingen te onderzoeken natuurlijk. Het huis van de vrijheid. Een politieke filosofie voor vandaag. Vind ik een inspirerend boek. Is uitgegeven door Ambo. En uh, zometeen komt Astrid de Jong voor Omroep Max... om met u door te praten als nachtzuster. Dus dan mag u zelf de kwesties aanbieden en ook weer oplossen. Dat is helemaal uh, ideaal. En morgen heeft Klaas Drupsteen als gast Bart Reumer van de familie Reumer. Hij gaat herinneringen ophalen aan zijn vader, Piet Reumer. En dan gaat het niet over het huis van de vrijheid... maar dan gaat het over het huis van de vader. Dat is morgen bij Kazelonen. Ik wens u nog een hele goede nacht. Dag.